Radio 1. Het nieuws en sportzender. De NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Helco Span. Goeiedag. Recht op onderwijs. Recht op eigen geloof en cultuur. Recht op goede gezondheidszorg. Recht op spelen maar ook recht op bescherming tegen kinderarbeid, recht op veilig drinkwater en het recht om op te groeien bij je familie. Ja, met het verstrijken van het middernachtelijk uur is zojuist ook de jaarlijkse internationale dag van de rechten van het kind aangebroken, in het leven geroepen door UNICEF en de Verenigde Naties. Een dag waarop nog eens gewezen wordt op de basisrechten van ieder kind, waar ook ter wereld. Mijn mij te gast vannacht in Casaruna is Nanneke Kwik. Tot voor kort was ze kinderrechter in Utrecht. Tegenwoordig zit ze namens de SP in de Eerste Kamer. En ook daar houdt ze zich bezig met bijvoorbeeld opvoeding en jeugdzorg. Mevrouw Kwik, van harte welkom. Goeienacht. Dank je wel. Geeft het een feestelijk gevoel, zo'n internationale dag van de rechten van het kind? Nou, het is wel een mooie mijlpaal dat dat gelukt is, zeker. Om die dag in het leven te roepen überhaupt? Nou, om, om ja, je herdenkt eigenlijk dat dat... ...verdrag wat alle landen ter wereld op twee landen na getekend hebben. Daar denk je, dat, dat is de associatie die ik daarmee heb. Er staat dat er is een verdrag waar al die rechten in staan... ...en dat heeft, er is geen enkel verdrag dat door zoveel landen is ondertekend. Is dat zo? En wat dramatisch is dat de twee landen die het niet hebben ondertekend... ...dat is Somalië, dat begrijpt iedereen, dat is een land in oorlog... ...daar is geen geza officieel gezag, maar verder de Verenigde Staten... De Verenigde Staten ja, hebben het niet ondertekend? Nee, hebben het niet ondertekend. En dat moet nog wel gebeuren. Waarom niet? Ja, er staan dingen in uh, dat uh, doodstraf voor minderjarigen niet mag. Amerika, er zijn nog staten in hem in de Verenigde Staten die de doodstraf voor kinderen kennen. Ja, het verplicht verder ook tot een aantal dingen waar ze misschien zich niet toe willen verbinden. Zoals bijvoorbeeld, heeft u enig idee... Ja, het stelt, het stelt vrij hoge eisen aan, aan de gezondheidszorg. Ja, dat is in Amerika allemaal wel. wel ik weet het niet. Ik weet het concreet weet ik het niet. Maar wordt er druk gelobbyd om de Verenigde Staten zover te krijgen om alsnog die handtekening onder dat verdrag te zetten? Want ik zou als Verenigde Staten zijn er niet graag in het gezelschap van Somalië verkeren. Nee, in precies. Deze... Nee, precies. Van Somalië vergeeft, Somalië, vergeeft iedereen het, maar. Nou, daar wordt ongetwijfeld druk op uitgeoefend door het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève, uh, Defense for Children International, dat soort organisaties zijn er absoluut wel mee bezig. Dat dat verdrag gekomen is, dat, dat is uh, uh, reden tot vreugde. Ja. Uh, waarom denkt u dat, dat zoveel landen inderdaad uh, die handtekening wel gezet hebben? Is het dan toch dat kwetsbare kind dat beweegt om, om zich daarvoor in te zetten? Nou, ik denk dat iedereen eigenlijk wel weet dat de toekomst van elke land, elke samenleving hangt af van, van, van de kinderen. En dat het natuurlijk ten alle tijden je niet de kinderen niet alleen gelukkiger maakt... maar dat de, hoe het gaat met een land afhangt van hoe het gaat met je kinderen. Je investeert gewoon in de toekomst. Ja, dat, dus, dat is het eigenlijk. Dus, investeren in je kinderen is ja, investeren in je eigen ja, toekomst. Ja, dat is een kwestie van gezond verstand, denk ik. Nou zijn er tien basisrechten opgenomen in, in die verklaring. Hè? Ik noemde er net een paar. Aan de ene kant uh, rechten waarvan je denkt, ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, recht op eigen geloof en cultuur, op goede gezondheidszorg, recht op onderwijs. Er zijn ook dingen in waarvan je denkt, ja, dat kun je wel opstellen, zo'n zo recht. Maar kan een land dat wel waarmaken? Recht op schoon drinkwater bijvoorbeeld. Mooi om daar naar te streven, maar sommige landen kunnen dat hun inwoners gewoon niet bieden. Nee, het, het is natuurlijk een, een richtlijn en ieder land wordt geacht te doen wat hij kan. En in die zin is het mooi, maar je moet er verder ook niet al te veel van verwachten. Het is ook niet afdwingbaar in de zin van dat er een hof is waar je naar kan stappen, hè? zoals het, het, het het verdrag voor de Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, daar kan je naar het Europese Hof gaan. En dat, dat bestaat voor dat kinderrechtenverdrag niet. Maar er is wel een comité in Genève wat toeziet op de naleving van het verdrag. Iedere vijf jaar moeten de landen een rapport schrijven. Um, dat, dat doen meestal de, de, de NGO's, de non-governementele go organisaties. Ja, ja. Samen met het ministerie van Justitie. Bij ons is het Justitie, Jeugd en Gezin. Of, WVS, samen met de, met, de, met de overheid, en, en, en na aanleiding van al die rapporten gaat dat comité de, de landelijke parlementen ook wel op, op de vingers tikken van jongens, dit moet je wel in orde maken en de regering, hier klopt iets niet. Heeft dat comité veel gezag? Het zou nog wel wat meer kunnen denk ik, ja, ja, ja. Ja, ik, ik ben niet helemaal tevreden over hoe Nederland er in elk geval mee omgaat. Hoe nee, dat Nederland ik... gaat er ook niet goed mee om? Nee, het comité heeft tien jaar geleden al... Misschien overdrijf ik, maar bij het vorige... Om um, um de vijf jaar krijg je dus die rapportage. En toen stond er al dat die wachtlijsten onacceptabel waren. Gelet de wachtlijsten in, de, op... in de, jeugdzorg. de jeugdzorg. Ja, gelet op het niveau van welvaart dat we in ons land hebben. Dat dat toch echt niet moest. En ze zijn er nog steeds. Dus in die zin... Uh, uh... Voldoen wij niet helemaal aan onze ver, ja, de, de verplichtingen die we zijn aangegaan door die handtekening te zetten? Ja, nee, dat is, dat, is ook zo. Ja, dat is ook zo. Is dat het enige kritiekpunt dat je kunt hebben op de naleving van die rechten van het kind hier in, in, het, in het rijke Nederland? Nou, er zijn, er zijn wel meer kritiekpunten. Er worden in Nederland heel veel kinderen gesloten geplaatst. Zowel in het kader van het strafrecht als civielrechtelijk. Wat is dat gesloten geplaatst worden? Uh, dus ja, uh, in, een, in een gesloten instelling. Ja, je kan het, uh, je kan het een, een, een jeugdgevangenis noemen. Ja, ja. Dat is het niet altijd. Uh, er zijn ook instellingen voor, voor kinderen die gewoon opvoedingsproblemen hebben. Maar anders heel simpel weglopen. Daar moet de deur ook op slot. En... Uh, maar de hoeveelheid kinderen die achter gesloten deuren moeten worden behandeld of opgevangen... is in Nederland vergeleken met ons omringende landen buitengewoon groot. En daar moeten we ook wat aan doen. En hoe komt dat dan? Ja, ik, ik denk uh, er zijn een aantal dingen gebeurd in Nederland. Maar onder andere um, dat we te laat ingrijpen of althans hulp geven. Uh, er wordt zo lang gepapt en nat gehouden, zal ik maar zeggen dat op goed moment, dan, dan zijn die kinderen in de puberteit... loopt het finaal uit de hand en is er geen goed garen meer mee te spinnen. En dan willen ze natuurlijk niet naar een tehuis. Ik bedoel, dat is logisch. Geen enkel kind wil, wil... Een enkel kind heeft wel beseft dat het anders moet. Maar. Dus dan, ja, dan moet de deur op slot. En, en um, voorheen had je gewoon vriendelijke instellingen... waar de deur op slot uh, ging. En toen kwam ineens van, oh god, dat mag niet... van het Europees verdrag en... Um, uh, dus dat, dat is vrijheidsbeneming. Dus toen werden het echt gevangenissen met prikkeldraad. En dat is natuurlijk een hele verkeerde ontwikkeling als ja, het gaat over, over jeugd. Minderjarigen. Ja, zeker minderjarigen. Ja. Ja. Uh, het feit dat dat gebeurt uh, uh, heeft ook te maken met, met uw beroepsgroep. Hè? U bent kinderrechter geweest. Ja. U zegt er werd te lang gepapt, er werd te lang nat gehouden. Wil dat zeggen dat, dat uh, sommige minderjarigen te laat bij u verschenen als het ware? Absoluut. Ja, die, die, je ziet... Soms een hele pagina voorgeschiedenis, dat de ouders al hulp um, vroegen zochten toen het kind drie jaar was, worden van het kastje naar de muur gestuurd. Um, op een gegeven moment dan gaat het iets beter, dan wordt de hulp weer afgebouwd. Dat kan zijn omdat de ouders dan niet, ook het dan ook niet meer nodig vinden. Maar het kind wordt ook totaal losgelaten. Niemand volgt het meer. En ja hoor, een jaar later is het weer een puinhoop. Beginnen we weer met een intake. Um, af en dan beginnen we weer van vooraf aan. En zo'n kind wordt iedere keer weer opnieuw losgelaten. En op een gegeven moment dan wordt het inderdaad een ondertoezichtstelling... omdat het helemaal uit de hand loopt. En dan moet het ook nog gesloten worden geplaatst... omdat niks anders meer mogelijk is. Een andere keuze had u dan ook niet meer als kinderrecht nee, op dat nee, moment? Nee, nee anders, anders doe je dat natuurlijk niet. Nee. Maar daar uitspreekt behoorlijk wat kritiek op de manier waarop eh, Nederland omgaat... met eh, uh, kinderen die het moeilijk hebben. Met ja. kinderen die, die niet, niet uh, genieten van een goede opvoeding. Nou, dat, dat is ook zo. We hebben onze hulpverlening verschrikkelijk slecht georganiseerd. En dat, dat heeft met, met van alles te maken. Met de professionalisering bijvoorbeeld. Maar die brengt ook mee dat na een module van zo lang... Um, moet je weer een nieuwe intake doen. Of uh, dan moet het weer naar een andere organisatie. Het is, is, ook het, allemaal is het te verkokert. bureaucratisch? Absoluut. Absoluut. Bureaucratisch verkokerd. Ja. Maar waarom hebben wij dat zo slecht geregeld? U zegt, de omringende <laughs> landen hebben dat beter voor elkaar. Nou, dat heb ik niet gezegd. Maar uh, ja, maar u ja zei die, die, hebben minder, die hebben minder kinderen achter ja, Slot en Gendel. Dat, dat is, is het dat resultaat is van, van, ja, ja. van die slechte begeleiding. Ja, ja dat is zo. ja, ja, ja. Maar wa Waarom doen wij het dan relatief zo slecht? Ja, dat is een moeilijke vraag. zou je eigenlijk aan Steven van Eyck moeten vragen. Die weet het allemaal precies. Wie is dat? Ja, dat is die man die heeft uh, gerapporteerd over de jeugdzorg. Hoe het allemaal anders moest. Heel bevlogen. Hij was zondag weer in Buitenhof. Daarom heb ik hem net weer gezien. Mm -hmm. Hij vindt dat alles naar de gemeente moet. Dicht bij huis. Overzichtelijk. Um, nou ja, misschien heeft hij gelijk. Maar ik ben geen organisatiedeskundige. Maar het moet wel minder uh, volgens allemaal ingewikkelde formules... Iemand moet een kind kunnen volgen, iemand moet ook betrokkenheid kunnen hebben. Dat mag nu ook niet, hè? dat is helemaal fout. Als je een emotionele band aangaat met zo'n kind, dat is helemaal fout. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen is... Oké, okay, het gaat beter, er is geen hulp meer nodig, ouders willen geen hulp meer. Ga na een half jaar nog eens kijken, hoe gaat het daar? En, en als, als het dan niet goed gaat... dan hoef je misschien niet weer opnieuw een ingewikkelde intake te doen, kennismaking... Je ziet in, in de vrijwillige hulpverlening, weet ik het niet zo goed... maar binnen de ondertoezichtstelling komt het voor... dat mensen uh, dat de, de hulpverlener alleen maar een kennismaker toe is geweest... en dat dan in een jaar vier keer achter elkaar... omdat er iedere keer een andere hulpverlener kwam. Dus dan komen ze helemaal niet toe aan, aan, aan doen wat ze moeten doen. Nee, dus eigenlijk heeft zo'n kind, zegt u... Meer behoefte aan, aan gewoon een, een vertrouwenspersoon, iemand die een beetje meedenkt, een beetje meekijkt, dan aan keurige vertegenwoordigers van, van op zich wel bedoelende organisaties. Ja, nou, ik denk ook dat, dat die, die hulpverlener moet wel, wel um, vakkennis hebben. Maar wat, wat nu volgens mij fout gaat, is dat, dat ze denken: ik stap daar naar binnen, ik leg uit wat ik kon doen, dan vraag ik aan die ouder: wat is uw hulpvraag? En dan gaan we dat even oplossen. En bij bij een deel van de bevolking werkt dat natuurlijk wel. Maar bij heel veel mensen werkt dat helemaal niet. Die zeggen, wat kom jij doen? Je bemoeit je met hoe ik mijn kinderen op, op voedsel, op neus. Dus je moet het vertrouwen van die mensen winnen. En er zijn bijvoorbeeld modules... Oh. Mag dat ik niet zeggen, maar... Ja, u heeft een hekel ja, aan het ja, woord, dat ja, zie ja, ik aan uw ja, gezicht. Ja. Ja. bij het Leger des Heils hebben ze tien voor de toekomst. Hebben ze bedacht dat één iemand op tien levensgebieden die mensen gaat helpen. Hè, dus die mensen hebben problemen met budgetteren. Ze kunnen het huis niet schoonmaken. Er staan allemaal uh, eten in de, in, de, in de koelkast wat uh, over tijd is en beschimmeld. Ze kunnen hun kinderen niet opvoeden. Ze hebben ruzie met elkaar. Um, ze hebben geen contact met school. Nou, noem maar op. Die hebben op... Tien gebieden hulp. En als je die mensen nou eerst met budgetteren gaat helpen. Ze hebben recht op, op een bepaalde toeslag die ze nooit hebben aangevraagd. Als je dat voor ze gaat doen. Dan denken die mensen. Hé, hey, ik heb wat aan zo iemand. Dan ga je het vertrouwen winnen. En dan kan je later op de pedagogische tour gaan. En zeggen wat ze wel en niet fout met hun kinderen doen. Maar het is voor mensen. Ik zou het ook heel moeilijk vinden als iemand bij mij binnenstapt. En zegt Ach, wat ik nou allemaal... Precies, en zegt dat hoe ik dan mijn kinderen moet gaan opvoeden. Denk ik, kom op. Ja, maar zo'n aanpak als van het Leger des Heils: langzaam vertrouwen winnen, langzaam mensen verder helpen. En laten zien dat die hulp ook resultaat heeft. Da daar ziet u brood in. Ja, absoluut. Ook materiële hulp bieden. Hè. Er wordt nu alleen pedagogische hulp geboden, althans in, in de ondertoezichtstelling in de moeilijke gevallen. Ja, ja. Want je kan pedagogische hulp niet loszien van de hele praktische hulp. Van hoe, hoe gaat het financieel? Kan je je huis wel schoonhouden? Verschoon je die bedden wel eens? Dat hoort er allemaal bij. Ja, Het allemaal bij, bij het welzijn ook van dat ja. kind... Het, het toekomstperspectief van dat ja. kind. Mevrouw Kink, we hebben eens uh, uh, gekeken wat er uh, op een gemiddelde maandag... maandag 19 november in de verschillende media uh, voorbij komt... als het gaat over, over jeugd, over jeugdzorg... Over, over kinderen, over problemen met jeugd. Een, een kort overzichtje: 20% van de jongeren geeft aan een wapen te dragen in het uitgaansleven. 10% ziet op school wel eens een leerling met een wapen lopen. En 5% geeft aan zelf een wapen mee te nemen naar school. Vooral het alcoholgebruik onder jongeren loopt steeds verder uit de hand. Zo drinkt meer dan de helft van de twaalfjarigen wel eens. Met alle gevolgen van dien. Je ziet ook dat het aantal jongeren wat bij de spoedeisende dienst uh, hulp komt in ziekenhuizen, dat die met echt fors toe. Zes keer zoveel als in 2000. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. Want de hersenen kan het buitengewoon schadelijk zijn. Het gezinsdrama in Middelburg. Een vader bracht zondag zichzelf om het leven nadat hij zijn twee kleine kinderen had gedood. Fragmenten waren dat uit het NOS-journaal en het RTL-nieuws. Wapengebruik in, in Nederland bij jongeren, alcoholmisbruik, daar hoorden we in het NOS-journaal ook al iets over. De Tweede Kamer wil niet dat, dat uh, de, de aanpak daarvan op gemeentelijk niveau gaat plaatsvinden, maar dat moet op landelijk niveau blijven plaatsvinden. Uh, dat gezinsdrama in Middelburg, is dit toeval of is dit uh, Nederland anno 2007 als het gaat om jeugdzorg? Ik schrik er wel van, maar misschien wil ik het wel niet weten dat het zo erg is, zal ik maar zeggen. Het is natuurlijk wel, wel heel veel op één dag, maar het speelt allemaal, dat, dat is natuurlijk de zonne klaar. Is dit typerend voor, voor hoe wij daarvoor staan? Um, ja, ja, ja, ik ben bang van wel. Ik bedoel, je kan er niet omheen, je kan wel doen alsof het niet zo is, maar we hebben wel een probleem. Ik, ik denk... Um, Klinkt misschien een beetje aanmatigend... maar ik weet niet of er nog wel zo intensief wordt opgevoed, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, die, die alcohol... Ik weet wel dat ik daar met mijn kinderen ook wel uh, ja, heftige discussies over had. Maar op een gegeven moment trek je als ouders een grens. Van... U zegt, gebeurt niet uh, meiden, nee. want u heeft twee dochters, hè? Ja, nou, misschien was dat nog niet eens de oplossing... want ik ben niet zo voor die hele drastische oplossingen. Maar, maar um, ja, je, je stelt een grens, ja... En u heeft het gevoel dat die grenzen minder strak gesteld worden op dit moment? Ja, ja. in elk geval dat er onvoldoende um, wordt toegezien op de naleving daarvan. Het kan best zijn dat de ouders wat roepen. Maar ook um, erop letten dat het ook gebeurt en um, dan maatregelen treffen, dat is natuurlijk tamelijk uh, vermoeiend. Ja, Daar heb je ja, ja. niet altijd zin in. Nee, maar dat moet je misschien toch wel doen. Ja, dat wel. Als het gaat wel, om alcohol ja. of om, om je kind dat met een wapen rondloopt. We hebben onlangs weer in Finland kunnen zien waar dat toe kan leiden. Ja, afschrikkelijk. Ja. Ja. Ja. Is dat ook waar u eh, tijdens uw werk als kinderrechter vaak mee geconfronteerd werd? Dat, dat er iemand voor u stond eh, die, die eigenlijk het slachtoffer was van zijn opvoeding of zijn gebrek daaraan? Nou ja, dat is natuurlijk altijd zo. Een kind wordt niet um, geboren met problemen, althans de meeste niet. Het komt mm -hmm. natuurlijk ook mm -hmm. wel voor dat er een bepaalde zwakke aanleg is. Maar de meeste kinderen worden gewoon geboren. En ja, die, die, die hebben last van... Ik, ik zie heel veel in, in de ondertoezichtstelling. Zwakbegaafde ouders, psychiatrische patiënten... en, en uh, gewoon ouders die het echt he, helemaal niet kunnen. Ouders die zelf vroeg, vroeger mishandeld zijn... Die doen dan alles om, om het beter te doen. Om hun kinderen een beter leven te geven dan zij gehad hebben. Maar ze kunnen het gewoon niet. Doordat ze het verkeerde voorbeeld hebben gehad... weten ze niet hoe ze dat anders moeten doen. Dat geldt niet voor iedere ouder die mishandeld is. Maar dat komt wel heel veel voor. Dus dat is die spiraal, dat gaat maar door en door. Maar doet dat geen pijn? U, u moet dan een, een, een minderjarige, vonnen. die eigenlijk die, die wel uh, rollingen heeft uitgehaald die daar wel verantwoording voor moeten afleggen. Maar eigenlijk weet u dan ook... het is niet zozeer dat jochie of dat meisje... Wat het gedaan, ja, die heeft het wel gedaan, maar die daar verantwoordelijk voor te stellen is. Maar het zijn eerder die ouders en toch volst u die minderjarigen. Ja, nou, er, er is iets in Nederland ook fundamenteel verkeerd in mijn ogen. Dat is dat er veel te veel kinderen bij de strafrechter komen. Dat, dat staat ook in dat internationale verdrag dat dat echt... een allerlaatste oplossing is en dat je eerst moet proberen kinderen op een andere manier te helpen. En toen mijn rechtbank het slechte idee had om het kinderstrafrecht en het civiele kinderrecht uit elkaar te halen, toen moest ik kiezen... En toen heb ik ook gekozen voor het civiele kinderrecht. Want ik Wat geloof valt daaronder bijvoorbeeld? Dat zijn de ondertoezichtstellingen. En, en verder ook um, nou ja, ontheffing van ouders, uh, voorlopige maatregelen. Maar ook, uh, Waar om, gaat het kind naartoe? Om, naar een scheiding? Bijvoorbeeld? Omgangsregelingen, mm -hmm. precies, mm -hmm. dat gezag. Ja, en waarom dat... heeft u daarvoor gekozen en niet voor, voor dat uh, strafrecht? Ik vind dat strafrecht dus over het algemeen geen oplossing. Het, zo, het zal voor kinderen met wie niet zoveel bijzonders aan de hand is... en die eens een keer een tik op de vingers moeten hebben, prima... Maar al die kinderen die nu in, in, de, in de pij zitten, in de jeugd-TBS... Die, die kunnen dezelfde behandeling krijgen in het civiele recht. En wel veel beter, omdat daar ook heel erg het accent op de ouders ligt. Op het betrekken van de ouders erbij. En op de omgeving sowieso. Op de omgeving sowieso. En, en het, is, uh, het is voor het kind uh, toch een andere... Een ander start van de hulpverlening. Het is geen straf, maar er wordt duidelijk gemaakt van dit gaat niet goed met jou. Het moet anders. Daar moet je zelf ook hard aan werken. Want het is ook met een civiele maatregelen onder toezichtstelling. Is het ook niet leuk om in een gesloten instelling nee. te komen. Maar het is toch een ander uitgangspunt. Deed het u wel eens pijn om te ze? Um, nou ja, ik heb de laatste tien jaar geen strafzaken meer gedaan, um, vanuit, ook omdat ik moest mm -hmm, kiezen. Mm -hmm, ik vind het mm -hmm. fout hoor, ik vind dat het dezelfde kinderrechter moet zijn die ook dan de keuze maakt van dit kind geeft dit signaal ja, af. strafrecht of civiel recht. Precies, ja. het kind geeft een bepaald signaal af en op dat signaal moet je reageren. En als er helemaal niets met dat kind in de hand is, kan je prima met het strafrecht reageren. Want dan geef je even een tik op de vingers. Maar als er van alles met dat kind aan de hand is, heeft dat geen enkele zin. En moet nee. je dus, kan je dus veel beter een ondertoezichtstelling uitspreken. Maar daarvoor heeft u wel degelijk uh, gevonden. Ja ja, ja, ja, ja. En, en heeft, heeft u, kunt u een voorbeeld geven van, van een zaak waarvan u dacht... met pijn in het hart moet ik wel een, een, een streng vonnis uitspreken? Ehm... Um... Nou, ik, ik denk dat ik um, niet zo heel vaak heel erg tegen mezelf in ben gegaan. Want in goed overleg uh, met de officier van justitie kon je toen altijd tot op een ondertoezichtstelling komen. En toen bestond ook nog de ondertoezichtstelling die je op de strafzitting kon uitspreken. Dat was dan een strafrechtelijke ondertoezichtstelling. Nu kan je ook prima op een strafzitting zeggen tegen een kind... luister eens, dit mag niet meer gebeuren. Dat was hartstikke fout. M maar de oplossing, het moet beter gaan met jou... en dat gaan we doen in het civiele recht. Want je gaat jou ondertoezichtstellen. Dus nou, je nou, dat... collega's die voor het strafrecht hebben gekozen... die kunnen doorverwijzen naar de civiele Absoluut, recht. zonder enig probleem. En dat ze gebeurt kunnen, ook vaak? Ze kunnen, nee, nee, te weinig. Het, het is helemaal los van elkaar gekomen. De, tenminste... Laat ik zeggen, bij, de bij mijn rechtbank. Dat is een grote rechtbank. In Utrecht? In Utrecht. Dat is een grote rechtbank. En daar is het. ze zijn nu bezig om het weer bij elkaar te brengen. Maar daar is het helemaal los van elkaar komen te staan. Bijvoorbeeld rechtbank Amsterdam heeft gewoon een jeugdunit. Die doen straf, ondertoezichtstelling, omgangsregelingen, alles. En dat spreekt u veel meer Almelo, aan? Almelo, Arnhem heeft dat ook. Ja. Den Haag heeft dat weer niet. Daar is het weer meer losgezongen, maar nog, daar, daar hebben ze toch wel dwarsverbanden. Maar waar dat dicht bij elkaar ligt, waar dat gewoon binnen één eenheid hè, eh, behandeld wordt... en kinderen komen binnen en eh, binnen die eenheid kan dan gekozen worden... voor welke vorm van ja. recht zo'n kind het meest vatbaar zou kunnen zijn, ja. dat spreekt u meer aan. Ja, maar dat komt ook weer. Er is een rapport, heeft de Raad voor de Rechtspraak laten opmaken... omdat er overal wel onvrede was bij de rechtbanken die het hadden geregeld, zoals het bij ons geregeld was... En de raad voor de, dat rapport zegt ook zonder klaar, dit moet anders. Dit moet gewoon in één team. Gaat Utrecht dat uh, uh, uh, her, herschikken? Ja, er, ze gaan het herschikken. We hebben een jaar lang geprobeerd met lunches... Een beetje mekaar te leren kennen. Maar dat <lacht> Lunches, dat is zelfs niet gelukt? Dat schoot niet op, nee, dus nu is er een projectleider benoemd. Oh ja! Dus het kan dus nog even duren. Nou, komt het goed. Ja, nee, ja, ja, nou ja. komt het, oh, het goed. Komt nu goed. Dat vertrouwen heeft u nog. Ja, het komt nu goed. Nanneke Kwik, oud kinderrechter, tegenwoordig senator eh, namens de SP. Um, u heeft ook muziek meegenomen, uh, muziek van een cellist. Uh, wat, wat, wat heeft u voor CD uh, bij ons in de CD-speler gestopt? Colony Rij van Broeg. Dat is een van mijn lievelings. Ik ben dol op cello en op panfluit, eigenaardig genoeg. Ik ben helemaal combinatie. niet muzikaal, maar sommige dingen die spreken me ineens aan. En, uh... Zoals deze compositie dus, ja. van Max ja. Broeg. Muziek van Max Broeg, gespeeld door cellist Matt Heimowitz, op bezoek van uh, mijn uh, gast van vannacht. Zij is uh, jarenlang kinderrechter geweest in, in Utrecht, tegenwoordig is ze senator namens de SP in de Eerste Kamer, Nanneke Kwik. Mevrouw Kwik, waarom wilde u kinderrechter worden? U studeerde uh, uh, rechten en op een gegeven moment komt dan die keuze om je uh, juist met dat kinderrecht bezig te gaan houden. Wat, wat fascineerde u daar zo aan? Ja, ik, ik had op mijn zeventiende, dus voordat ik rechten studeerde, al een boek gelezen over een kinderrechter. En dat, dat, dat vond ik geweldig. En als je nou zegt, ja, wat was dat precies? Ik denk, maar dat is met een redenatie achteraf. Ik heb toen ik ging studeren heel erg getwijfeld tussen rechten of uh, hoe heette dat vroeger? Sociale Academie? Of... Ja, ja, de Sociale Academie, ja. Ik heb wat van alle twee in me, zal ik maar zeggen. En in het kinderrecht heb je combinatie. Toch wel de intellectuele uitdaging van het recht. En, en je bent ook toch wel een beetje maatschappelijk werker, zal ik maar zeggen. Ja, en dat spreekt u aan. Ja, ja, ja. ja, ja. En kinderen opvoeden, dat, dat is iets wat u ook altijd boeide. Want u bent zelf moeder hè, van twee dochters. Ja, en ik heb ook nog een pleegzoon. Ja, zeker. ja opvoeden is uh, prachtig. Ja, maar wat, ja. wat maakt opvoeden zo mooi? Ja, um, uh, de, de, de wisselwerking en, en je kan het nog wel met, met, met een kind. Hè? Ik bedoel, mijn man heb ik ook geprobeerd op te voeden, maar dat is nooit meer gelukt. Nee, maar. dat was geen succes. <laughs> Toch wel een leuke man verder. Zeker, oh, gelukkig. zeker. Ik heb hem al 40 jaar Oh, dus, dan, Ja, dan komt het goed. Ja. Maar met kinderen, je, je, je, kan, je kan er wat mee. Ik bedoel, ze zijn ook helemaal van jou afhankelijk. Dat is soms zwaar. Hè? Dat is een hele verantwoordelijkheid. Maar ook wel heel erg boeiend. En ieder kind is verschillend. En ja. Want het, het zijn van kinderrechter... Het, het begeleiden van kinderen als het ware als kinderrechter... Hè? is dat ook een vorm van opvoeden? Nou, kijk... Um, uh, ja, uh, kinderrechter begeleidt niet echt kinderen. Tot 1995 had de kinderrechter de leiding over het proces van begeleiding. Maar je deed het ook niet zelf. Maar je ging nog wel eens naar een tehuis kijken mm -hmm. hoe ze het daar mm -hmm. maakten. En, en nu uh, horen we ze op de zitting met een toga aan. Dan heb je een gesprekje. En daar gaat soms wel enige opvoedende um, waarde van uit, hoop je. Maar, maar um, je staat toch wel... wel op afstand. Ik bedoel, de gezinsvoogd doet het eigenlijke werk. Mm -hmm. Maar ben, bent u als, als kinderrechter medeverantwoordelijk voor, voor... Ja, dat, dat, dat is niet anders. Bent u medeverantwoordelijk voor, voor de toekomst van zo'n kind? U neemt een beslissing, denk ik, op basis van... wat zou het beste zijn voor dat kind? Ja. Niet om nou eens uh, uh, letterlijk te straffen. Nee, nou ja, ik, ik denk dan, dan weer steeds meer aan de ondertoezichtstelling... omdat ik daar veel meer mee heb dan, dan die straf. Ik bedoel, als je een straf geeft... Dan hoop je dat het werkt. Maar heel vaak zie je dat kind na zoveel tijd weer terug. En dat is wat mij daar ook mm -hmm. ontmoedigde. Ja, dat moet ja. ik eerlijk zeggen. Dat ik denk, dit Daar staat werkt. je antje weer. Ja, dat werkt dus helemaal niet. Maar bij, bij, bij de ondertoezichtstelling neem je beslissingen over... Hoe lang laat je het kind nog thuis? Hoe lang, gaat, hoe, hoe lang is het nog verantwoord? Wanneer plaats je het uit huis? En dan bemoei je je toch uiteindelijk direct met de opvoeding. Absoluut. En dat zijn ook... Ja, best wel zware beslissingen. Ja, ja. maar Wat is een zaak die u nog heel helder bijstaat? Een zaak die veel indruk op u gemaakt heeft? Ja, ja dat, dat zijn er natuurlijk wel meer. Maar de enige waarvan ik denk... Daar heb ik een foute beslissing genomen. Die staat me nog helder voor de geest. Maar Welke was dat? Ja, toen, dat was een hele atypische zaak. Dat was een, een kind dat woonde in Nederland bij een vrouw. Maar bleek dat de moeder in Frankrijk woonde... en dat het kind met negen jaar ontvoerd was. En dat die moeder dat kind nooit meer terug heeft kunnen vinden. Het was een... Een, een Tunesisch echtpaar woonde in Parijs. En na de scheiding heeft die man... dat kind van negen maanden meegenomen naar Tunesië. Toen het kind een jaar of drie was... heeft hij een, een, een Nederlandse vrouw die daar op vakantie was uh, gevonden. En meegenomen naar Nederland met het kind. Die heeft het kind verder opgegroeid. Die wist helemaal niet dat die moeder nog leefde. Die vrouw uh, wist van niks. En uh, die man is jong overleden. Dus toen, en toen het kind tien was... die moeder heeft al die jaren gezocht. Ik heb krantenknipsels gezien. Die moeder in Parijs. In Parijs oproepen die ze in Tunesië had gedaan. Al die jaren heeft ze gezocht. Via de GGD, hoe dat gegaan is, weet ik niet. Maar kwamen ze erachter dat het kind dus bij ons in, de, in Nederland zat... Nou ja, en toen heb ik gezegd: ja, het kind moet terug. Maar achteraf vraag ik me wel af of dat goed is gegaan. Tenminste. We hebben het kind onder toezicht gesteld om die terugkeer naar de mm -hmm, moeder mm -hmm. te begeleiden. Het kind moest Frans leren, want de moeder sprak natuurlijk geen nee. Nederlands en het kind geen Frans. Nee, terwijl dat kind veel meer gehecht was aan zijn, ja. noem het, stiefmoeder. Ja, die wist helemaal niet dat hij nog ergens een moeder had. Nee. Is dat waar u vaak op let als, als u beslissingen, eh, of waar u vaak op lette, hè, want u bent inmiddels niet meer in functie, ja. maar waar u vaak op let als u beslissingen nam, eh, dat het kind eh, door, door externe factoren was zo'n kind problemen gekomen, maar dat het kind zoveel mogelijk continuïteit geboden zou worden. Ja, ja zeker. Dat is, uh, dat, dat is een van de, denk ik, uh, hoofdbeginselen. Wat belangrijk in de opvoeding is continuïteit. Dat is zeker. Ja, ja en een ja. kinderrechter. U vond dat een kinderrechter daar ook verantwoordelijk voor was om die continuïteit zo goed mogelijk te garanderen. Ja. Ook als dat uh, via een uithuisplaatsing zou moeten zijn. Ook als dat een, een, een, een minder vriendelijke omgangsregeling zou betekenen. Ja, ik, ja, ik weet niet hoe u dat in het kader van die omgangsregeling ziet, maar bij dit kind heb ik die continuïteit in zijn opvoeding dus doorbroken door het terug te laten gaan naar de moeder die een vreemde was. En ik denk achteraf, ach, heb ik gehoord dat er nooit meer contact is geweest tussen die pleegmoeder en... En dat kind en dan denk ik dat is niet goed. Dat is nee, geen nee, goede beslissing nee, geweest. Nee, nee, nee. nee, ik bedoel maar, de omgangsregeling. De, ja, ik, weet er, ik weet dat er veel, veel uh, boze, dwaze vaders zijn die met ja. name ook boos op u zijn, ja. omdat zij uh, uh, uh, uh, uh, hun kind uh, minder mogen zien. Ja, ja, ja, ja. Dat dat blijft nee, natuurlijk een heel erg moeilijk, uh, moeilijk punt uh, als de relatie. Tijdens het huwelijk goed was, is de omgangsregeling daarna meestal ook goed. Maar uh, daar waar problemen zijn, is vaak dat de kinderen nog heel jong waren. Dat er niet een stevige basis is, zal ik maar zeggen... En het, het zit natuurlijk altijd in de persoonlijkheid van de ouders. Ik bedoel, als ouders goed met elkaar kunnen opschieten. is de omgangsregeling nooit een probleem. En godzijdank kunnen 95% van de Nederlandse ouders. die gaan scheiden, dat heel prima met elkaar regelen. Is hebben volwassen mensen respect voor precies voor elkaars rol. In, de, in het leven van dit kind. Maar die 5 of, of 10 procent, ik weet het niet precies. die dat niet kunnen en dat via de rechter moeten. dat zijn ook mensen die niet zelf zo heel makkelijk en even... ...in elkaar zitten. En daar zit het hele eieren eten. En dat kind, een, een jong kind... ...is 100% afhankelijk van de ouder. En als hij dus... ...naar, nou laten we maar gewoon zeggen... ...naar de vader gaat, want dat is toch wat... ...het meeste voorkomt. Um, en die moeder... ...wil het niet... ...is er tegen, gunt het die man niet... ...maar die doet het alleen maar omdat... ...het moet van de rechter en dan dwangsom opstaat. Dat voelt dat kind. Die raakt verscheurd... En, en op een gegeven moment dan moet je zeggen... nou, moeders, daar moet jij doorheen en je moet je kind daarin begeleiden. Maar als dat na een jaar nog steeds met zoveel spanning en toestanden gepaard gaat... en het kind krijgt nachtmerries, uh, ontwikkelt zich niet meer, staat stil... Um, dan zeg je ja, dan moet je kiezen voor het kind. Maar dan is het uiteindelijk dus de vader het slachtoffer. Absoluut, ja. Nee, Maar dat is ook zo. Ik bedoel, er is ooit gezegd, vrouwen zijn de zwakke partij. Nou, financieel vaak nog wel. Maar, maar met de kinderen staan zij meestal het sterkste. En u kiest altijd voor het kind? Altijd, ja. ja, ja. Maakt, u, uh, maakt u dat verdriet of maakt u dat boos... Dat, dat de dwaze vaders, om ze zomaar eens even te noemen... dat, dat die uh, dat daar niet mee eens zijn? Dat ze, dat ze u echt daar uh, soms ook felle bewoordingen op aanvallen... Op, op keuzes die u gemaakt heeft ja, he voor het kind... en daarmee in, in hun ogen ook voor de moeder? Als ik heel eerlijk mag zijn... Um, die mensen neem ik dat niet kwalijk. Want ik begrijp hun frustratie en ellende wel... Ik weet ook dat het maar een stuk of dertig mensen zijn die allemaal in drie of vier clubs zitten. Want ik kom steeds weer diezelfde namen tegen. Dus ik word er niet zo, uh, niet, niet zo erg uh, warm of koud van. Maar wat ik wel vervelend vind is dat de, de, de publieke opinie zich daar heel erg door laat beïnvloeden. Als ik zie wat er nu weer voor een wetsontwerp uh, in de Kamer liggen... dan denk ik, wie denkt er hier nog aan het kind? Die, die of een vaders... wetsontwerp heeft u dan bijvoorbeeld? Nou, er ligt, er ligt een wetsontwerp. Um, waarin het gaat over gelijkwaardig ouderschap na echtscheiding. En mensen willen dat, dat, dat lezen en hoor je. dat je dat uitlegt als 50-50. Elk de helft van de opvoeding. En daar ben ik op zichzelf een groot voorstander van. En ik, ik vind ook tegenwoordig die ouders. die elk vier dagen werken. en elk één zorgdag voor hun rekening nemen. prima. En die kunnen na de scheiding. op dezelfde voet doorgaan. Maar als. Ouders tijdens het huwelijk een, een, een, een ja, afspraak hadden gemaakt dat de moeder vo volledig thuis was, wat je toch nog heel veel ziet. En mm -hmm. de vader fulltime werkte. Dan vind ik het voor het kind, in verband met die continuïteit, die heeft al zoveel te verwerken. Hij moet verhuizen. Hij moet naar een andere school, naar een andere voetbalclub. Hij raakt zijn vader kwijt. En dan moet hij ook nog ineens de helft van de week bij zijn vader wonen... terwijl altijd zijn moeder de dagelijkse zorg had. Dat vind ik niet goed voor dat nee, kind. Nee, En zo'n wetsontwerp, dat die, die, die, die, die stelt algemene regels, als het ware, nou ja, algemene kijk, voorwaarden. De, de term gelijkwaardig ouderschap, daar kan je natuurlijk alle kanten mee uit. Want, want uh, gelijkwaardig ouderschap... Staat al jaren in de wet tijdens het huwelijk. Maar ook daar zijn ouders volledig vrij om mm -hmm. zelf te, samen te bepalen hoe ze dat doen. En, en ja, ik denk er is, er is nog maar 10% van de vaders die een zorgdag voor zijn rekening neemt. Als mannen dat nou meer zouden doen, zouden ze ook veel vanzelfsprekender betrokken worden in die zorg na de scheiding. Dus in die zin kun je je daar als mama beter op voorbereiden. Absoluut. Nou. Het, ik, ik heb wel, toen ik mijn man onder, onder druk zette om, uh, om, om een zorgdag voor zijn rekening te wat nemen. heeft u gedaan? Dat heb ik gedaan. Dat was uh, eerst zonder succes. Hij heeft het pas... Even kijken. Zeven jaar later heeft hij het alsnog gedaan. Maar... Wat, wat was uw pressiemiddel? Nou, geen, want, want hij deed het gewoon niet toen ik het vroeg. Maar zeven jaar later was er een situatie op kantoor waarin er mensen ontslagen moesten worden. En toen kwam hij op het idee dat iedereen ook wel wat minder kon gaan werken die dat wilde. En hij gaf het goede voorbeeld. Dus toen nam hij eh, twee zorgmiddagen voor zijn rekening. En daarmee werd de opvoeding ook gelijkwaardiger. Maar toen zei ik, als wij ooit gaan scheiden, dan zal jij... Mij dankbaar zijn dat ik, dat ik jou heb geprest om me zorg Ja, want dan sta je gewoon veel sterker. Ja, u heeft het goede voorbeeld voorgeleefd als het ware ja. thuis. Dat, dat wetsvoorstel voor, voor dat gelijkwaardig ouderschap, daar bent u kritisch over. Nou bent u uh, tegenwoordig in de gelukkige omstandigheden dat u daar ook een mening over kunt hebben die ertoe doet. Want u bent sinds kort senator namens de SP uh, in de in Eerste de Kamer. Waarom heeft u die overstap gemaakt van de rechtbank naar de politiek? Ja, kijk, laat maar eerlijk zijn. Ik werd gevraagd voor die functie. En toen dacht ik, nou, ik was al eigenlijk minder gaan werken omdat mijn dochter gevraagd had of ik op haar kinderen wilde passen. En ik merkte dat als je niet meer fulltime werkt, je bent niet meer bij alle vergaderingen, je bent niet meer de. Ik had altijd toch wel het gevoel dat ik een beetje de speel was, omdat ik degene was die er het langste zat. Je was en vice ik ik was vicepresident ook volgens was Vicepresident, ja. En um... Ik merkte dat ik het gewoon minder leuk vond toen ik korter ging werken, maar ik zou dat gedaan hebben tot mijn zeventigste, want dat mag. Als niet dit, jaar de week voor kerst lag er ineens een brief in de bus thuis of ik me eventueel kandidaat wilde stellen. Toen dacht ik, nou dat komt precies op het goede moment. U bent altijd lid geweest van de Partij van de Arbeid, nu zit u in die Eerste Kamer namens de SP. Heeft u aan dat idee moeten wennen? Of voelde u zich uiteindelijk toch beter thuis bij de SP en de opvattingen binnen die partij over nou, jeugdzorg was... en over, over kinderrechten? Ik was al een jaar of vijf daarvoor overgestapt. Ik heb nooit iets aan politiek gedaan, maar mijn vader was politicus, dus ik had wel met de paplepel inge... Die zat in de Eerste en Tweede Kamer voor de KVP, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Hij was wel voor de doorbraak, dus hij zat wel in de linkervleugel. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij zou laten we de PPR zijn gegaan, als dus hij dat had mogen ja, meemaken. Misschien, misschien, ja, misschien wel, ja. ja. Maar, uh, nou ja. U was overgestapt naar de SP? Ik ben overgestapt naar de SP, omdat ik vond dat de, de SP een veel sterker jeugdprogramma had. Die, het ging met. Het heeft mij heel erg geërgerd dat uh, de, sinds eind 1980. Ja, toen begonnen ze met kaasgraafmethodes en bezuinigingen. En sindsdien is het alsmaar slechter gegaan met de jeugdzorg en Met de resultaten waar we het eerder vanavond over gehad hebben. Precies, hadden. de wachtlijsten, het, het werd alsmaar slechter. Terwijl wij als land in die periode alsmaar rijker werden. En het alsmaar beter met ons ging. En omdat die PvdA wel in die kabinetten zat... dacht ik, nou, jullie doen veel te weinig voor die kinderen. En de SP had een sterk programma. Het is natuurlijk makkelijker als je aan de kant staat... Maar daar, daar, ja, om die reden ben ik daarna overgestapt. Wat hoopt u namens de SP te kunnen bereiken in de Eerste Kamer? Ja, ik ben daar wel een beetje, uh, nou, laat ik zeggen, bescheiden over. Je kan natuurlijk als Eerste Kamerlid niet zoveel, laten we wel wezen. Wij u kunt wetten toetsen. Ja, Uiteindelijk kunt u wetten tegenhouden. We kunnen ze toetsen, we kunnen ze tegenhouden, we kunnen vragen stellen waardoor we zoals bij dat gelijkwaardig ouderschap, helder op tafel krijgen van... gaat het nou over 50-50 of, of mag, mag, mag je daar iedere invulling aan geven die ouders zelf willen? Dat kan je doen, maar dat ik nou werkelijk de jeugdzorg en de, op poten krijg... en de wachtlijsten afgeschaft krijg, dat geloof ik niet hoor. Maar u kunt wel kritisch de ontwikkelingen volgen. Ja, dat doe ik, ja. En ja. dat lijkt me voor iemand met uw ervaring een, een, een mooie invulling van, van de laatste werkvraag. Ja, zeker, ja, zeker. Ja, absoluut, ja. ja. Van Kik, het is de internationale uh, dag van de rechten van het kind. Gaat u dat nog vieren vandaag? Krijgen uw kleinkinderen nog iets lekkers uh, bij de koffie? <laughs> nou, vandaag zeker niet, want het is dus morgen al, zeg maar. Nou, nee, mo maar morgen komen er wel een groepje kinderen. Die komen bij de Eerste Kamer en die krijgen van ons een rondleiding en... Uh, bijgelegenheid van die dag voor de rechten van het kind. Een dag die uh, misschien wat formeel is, maar die uiteindelijk dus toch de moeite waard is. Al is het maar om maar weer stil te staan bij die uh, rechten van het kind. Zeker, zeker. Daar geloof ik absoluut in, ja. ja. Dan ik kwik uh, oud-kinderrechter, tegenwoordig senator voor de SP. Ik wens u morgen een mooie dag. Ik hoop dat u een beetje kunt genieten van die kinderen en al hun vragen en al hun nieuwsgierigheid. En ik wens u nog heel veel succes bij uw functie in de Eerste Kamer. Om uh, uh, ja, toch als een soort waakhond op te treden als het gaat om de jeugdzorg. Dank, dank, dank voor uw komst. Dank, dank. En met u ga ik straks zo dadelijk uh, graag verder praten over dat opvoeden. Want daar hadden we het ook over in dit gesprek. Op welke manier probeert u uw kinderen of kleinkinderen... nou op het rechte spoor te houden? Praat u veel met ze? Let u erop met wie ze omgaan? Of vindt u ze eigenlijk wel oud en wijs genoeg om hun eigen leven te leiden? En ja, misschien bent u inderdaad ook wel gescheiden. Misschien probeert u samen met uw ex-partner... die opvoeding zo goed mogelijk draaiende te houden. Hoe doet u dat? Wat zijn daarbij de belangrijke afspraken? Of vindt u toch misschien dat uw kind beter gedijt als u het voortaan alleen opvoedt? Veel vragen? Van u hoop ik op veel antwoorden. Bel ons op 0800-1121. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. Mailen kan ook casaluna.ncrv.nl. Wat ons betreft heel graag tot straks, na één uur. Maar nu eerst hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het Hoorspel Bommen.